Goedemorgen, beste luisteraars op deze 297e aflevering van die elektrofoon op uw Radio Viva. Ik heb er een heel deel, maar ik zal er een stuk of tien pakken en dan kunnen we zelfs nog opgeven. Ja, het volgende spuk. Um, was zeggen de Assenijs of wat zeggen men op zijn assen tegen werkkleding of werkkledij? En hetzelfde voor iemand die incontinent is, En was het nasgenij. Voor het doorgroeien van groenten, groenten die doorgroeien, wat wil het bezigen met Het is niet als ze uitkomen, het is als ze al in volle groei zijn, Alleen al volwassen zijn zou ik zeggen, en dan deuggroeien. groeien. En wat wil het met de vu? En voor iets dat niet stabiel is, niet stabiel staat, een voorwerp bijvoorbeeld, maar even zo wel redelijk fijnbootvu. Hij was zeggen we tegen een ongeschoolde arbeider. Iemand dus, dus niet de echte stijl kan. Hè. Uh, wat zei het als ze gevoeloos gevoelloos zijn, geen geen paanvullen, bijvoorbeeld in vingeren of zo, als ze in ploegverband werken. Dat gebeurt nog veel in veel films dat meer dan acht uur per dag open zijn. Hè. En wat zeggen we tegen de ochtendploeg en tegen de avondploeg? En hoe zeggen we dat iemand van gewone komaf is? Iemand die van gewone afkomst is. Hoe noemen we dat? En hoe noemen wij een kind dat beide ouders verloren heeft? Alle twee gestorven, vader en moeder. En hoe noemen we een kind dat of vader of moeder verloren heeft? Die zijn nog zo van die oh, hoe horen hoorveu. Uh, ik zie er hier een opstaan, dat kan gelijk zelf niet goed kosten. Maar allez, het uh, zal toch wel zo zijn dat men ja. dat vroeger misschien meer dan na samen. Of nog, zo mogen mensen zeggen. En uit de volkswijsheid, hoe noemen men het bestendig blijven van weer. Als de wind voortdurend van richting verandert. Dat is dus zo een halve zinvee, zo een schoon En dat is allemaal een keer horen zeggen. Want we hebben de lessentijd ons paard gehad van de wind eigenlijk. Hè. En hoe noemen wij het voorwerp dat men in cafés terugvindt. En dat aan het schommelen wordt gezet wanneer een van de klanten begint door te bomen over hetzelfde onderwerp. In sommige cafés zie je dat staan, dat is zo'n en dan de baas of de bazin zet dat even in gang. Eet dan een naam, als er zo'n klant vrije gaat aan het weer zit alleen. Maar dat verwerpje dat men dan in gang zet, eet dan een naam. Daarom moet misschien al ja. mee beginnen. Ik moet ook nog rap er in tussensmaat en uh, lode ik heb hier een aantal uitdrukkingen in verband met Ail. Ah oh ja. Ail. En uh, het is dus zo dat de baas en de bazin van de Kerk plan, op de liever tien jaar in de café zijn. En dat werd gisteren en vandaag gevied. Ah oh ja. En op dat korte van achter stond op zijn asses enige uitdrukkingen, assese uitdrukkingen in verband met Ail. Maar er zijn er nog veel meer. En daarover mag ook gebeld worden. Ik heb er zullen al een brief van gehad, we gaan dat dat tussen ja. wel wil behandelen. Ik pas dat we ermee kunnen starten. Goedendag uh, ja, dag, ben. Nog Ja. een ja. goede gezondheid. Jongen, je onder moet. De derde van twaalf Ja, dat is het. Als ja. dat niet eten, kun je dan niet te kunnen niet veel beginnen. Hè? Nee ja. Uh, degen, dingen, zo heb woorden opgegeven, ze zijn er een beetje meer op in te gaan. Aan werkelijkheid, dan spreken ze van haar kloon aan de toon. Ja, een kloon, ja. Ja, een kloon. Een tafel, dan is het, staat in de midden, daar staat kramakkel. Kramakkel? Uh. Kramakkel, ja. Yeah. En dan uh, dingen, uh, van gewone afkomst, dat uh, verliegen komaf val liegen kom af ja liegen kom af ja als het wordt, dat is ja. het verdraaide worden ja ja zo. Ja, ja, ja. uh, ik heb daar zo in de, de ganse raal van baannamen bij personen van mannelijk geslacht en ik ik daar iets hoor uh, bestaan natuurlijk uh, de baannamen bestaan natuurlijk voor vrouwen uh. ja uh, dat dat goede of op kwa uh, kwaliteit te was ja, ja. Uh, natuurlijk van de van de, legte, van de slechte kwaliteit, meer als van die is hè. Tuurlijk. Ja. Uh, dat is normaal, ja. uh. en dat gaat van wassen tot teppen, ja. uh, dat weten we, uh, dat berust op een vergissing bij de geboorte uh. Ah ja? Uh, ja dingen, je hebt twee fases in de geboorte, als de tweede fase eerst komt en je doet dat kleren aan, dan is dat een wassen <laughs> Ah, ja. En teppen. Wat is een teppen? Ja. Dat is daarmee dat het uh, gezicht van Christus uh, onvare stomme tijden vertelt. Hè. Ja, ja. En je weet dat wel. Ja, ja. En teppen. Ja. Uh, nu geeft dat geeft het woord, kluppers. In Nederlands knuppel. Ja, knuppel. En uh, ze geven daar ook enkele anekdotes, waaraan dat je een knuppel kunt, kunt, kunt herkennen. Ja. Eh, eh, bijvoorbeeld een schuldenrang van vroeger, eh. als ja. ja. ze nog zo'n 50 waren en in de ring moesten lopen. En in de ring moesten lopen, dat was een echte manes. Ja. Om die op de trottoir te houden eh. en de onderwijzer <laughs> daar ligt daar rond als een bies te hebben. <laughs> en, en dan kan je de trottoir, van de, de licht erop trottoir zullen vatgen, smergen, onderstroom. Een drol. Ja. Ja. De een drol. Elke leerling van zo'n klas heeft ah, 2% de, die, de gelegenheid van de te trappen. Hè. Ja. Maar dan dat erin trapt, dat is een drol. Niet Dat is uh, <laughs> een <drol, zeg> <laughs> knippel. Dat is een knuppel. Ja. ja. Hey, want uh, dat was een de, deftige, brave, goede, de leerling en zo meer. En dan lukt dat knalrecht ja. in haar plaats. Zo op zijn tip dat er op de bovenlijn komt. Ja. Of tussen zijn zool <laughs> en, en zijn niel. Zo werd dat goed aansmerkt. Ja, ja. <laughs> zo echt ik zo. <laughs> Drecht die heel rang. Dat is dat buvel. Ja. Dat is ja, ja. een bende nekloze monsters. Hè dat bergen zitten te roepen en de stumpen terwijl dat hij probeert af te krijgen en de roek van de dingen van want het waren ja. en dan ja het uh, is precies dat naast ons zelf gemaakt is <laughs> dan onderwijzer daar staat dat met z'n allen diep in zijn broek zakken want onderschaf hem dan nog twee vijgen rond zijn kop hè. dat is normaal ja. nou, in een andere situatie, een onderwijzer dat al vier Minuten later komt naar zijn klas. Dan hoort hij zijn klas afbreken. He. Ja. He. Daar staat een helft bovenop de bank. He. Ja. Dat is een echte revolutie. He. En als hij binnenkomt, wie staat daar met de stoofbaas in zijn? <lacht> dat is een dan. Een, een jongens vindt dat daar praat met zijn lange en op de bank zat en dat hij op de laatste een ogenblik de stoofbaas nog wil tegenhagen. Dat wil dan zijn pech. Dan begint wel direct aan zijn geboorte. Want als de moeder dat pakt, dan wil direct aan de hem zijn. Dat valt daar van vijf voor. Dan valt dat daar zijn kop te pletteren. Ja. En dan is het rug. Ja, dan moet daar de apparaten van zijn lijf doen als dat op de biljaar komt. <laughs> uh, ja. Dat is geen knuppel dat, hè? Maar dat is een knuppel. Ook. Oh, ja, ja, want dingen. Dan ja. moet er zeker van zijn dagen naar dillen. Ja, ja. He, want de pastoor gaat dat te laat komen met zijn sacrament, juist op het moment dat hij een doodstroffel een doodzonde gedaan heeft. Voor iedere keer toch dat gebeurt. Ja. Knallen en gaan Nou is er iets? Dan een knuppel, dan een geen eigen vrouwelijke. Ja, nee, een Vrouwelijke knuppels hebben niet. Ik heb hem afgevraagd van wezen. Ja. Kilian uh, vernoemt dat alleen als mannelijk. Alleen als man. <laughs> Is komiek, hè. En die vrouwen altijd klagen dat ze geminoriseerd zijn. Ja. ja, daar zou je meer kunnen van zeggen, maar zo. Ja, maar en de, met die geboorte, de, de moeder gaat achteraf nog zeggen zeg, dat er de klan afgesprongen is. nou ja. zeker wel zijn dat is dat tijd. Maar dat staat in Kiliani, hè? Daarvan. Ja, maar dat kunnen je zeggen. Ja, een klaar met deur zitten. Ja. Nou, als ik dan nog een andere woorden. Kan, voors voors ja, ja. Van een ja. voos en appel en een voos. Ja. enzo, ja. Maar een hè dat is een herken. Ah ja, een kan en een Ja, ja. Voosken, ja, voosken, ja. Dat ja. wordt zacht gezongen, ja. een eh, kan ja. Dat is niet zo met dat grote lawaai, 25 keer uh, datzelfde regeltje zingen. Hè, en dan erachter la la Nee, dat is zo, zacht. Zo. Ja. Eh, dat komt ook voor, ja. Dingen van dat voos met appel en raap en zo, ja. Ja. maar weet, dat moet hij eigenlijk van dat woord voortkomen, geloof ik. Ja. Yeah. Dan was er S nog twee ooit een goed een met en wel waarschijnlijk kennen. <coughs> uh, in onze omgeving, in Nas zeggen ze Zwales. Swales, ah. ja. Swalest, en in Asse zeggen ze Swens. Ja, Swens ook. Waar, waar komt dan een Swens? Van Swens. Swens. Ah, 102, ja. Voilà, dat weten we namelijk nou ook weer. Ik Ja. Hallo. Salut, Bedankt. Dag. Hallo. Dag die ah. Dag, tuur. Dag gelouden. Ja, dag. Uh, uh, van dat ooit hè? Ja, ja. in uh, bekkenziel, de S viel weg en de W viel weg. Ooit jouen, was dat? Ooit jouen. Ooit Jouwen. Ah ja. En, en, en wat betekent In, in dat De betekenis u van beschimpen, hè? Ja, ja, ja. Negatief. Ooit jouen. Ooit ja. En dan heb ik deze week nog van een burken een goede uitdrukking gehad. Dat was bezig van klasgenoten die een beetje aver waren, dat is wel... Ja. Dat zei, hij is een stroek over als wel. Ah ja, een strijk over, ja ja. ja. Dat heb ik ook al goed. Een nust. Ja. Ja, ja, een nust aver, ja ja. Ja. Ja. Ja, ja ja. ja, maar het was een nustvaart, leg dat maar zo. hij is ja. een nust over als ja. wel. Ja. <laughs> Hoeveel jaar zou dat zijn? <laughs> ja, twee jaar, pas ik. <laughs> Ja. en die bal van de Wijkbam in Brussel is nog een goeie dag zeggen hè ah ja met je daar dat is dat is die en dat ander die bezig is ja nou was aan, aan een neus aan krabben ja ik zeg tegen neus zeg roza zeg, euh, zeg wat zeg je wel dat hij als een neus ukt al ja. wil dat er een uur op sterven leidt <laughs> dat is echt Brussel moet zijn ja, ja daar leidde nu op sterven, Ja, daar leidde nu op sterven. Ja, dan kan er al meer vuil komen als, als op een ah, dorp, ja, Er zijn er meer op. waren er zoveel niet uit, <laughs> ja, Dat is zeker. <laughs> <laughs> Zo paas ik het toch, ja. Ja. Ik ben iemand van Bekkenziel tegengekomen. En ik heb hem ge ge gevraagd of dat hem dat kost, hè. Ja. Twaalf uh, boerderaken en dertien ovens, hè. Ja. Ja, ja, daar wist dat ook. zeg oh, zeker. En uh, dat of, ja, dat, dat aan de oven stond schijnbaar op, op Bekkenziel, Ja. Ja, ja, dat dan wist dat nog wel. Maar dat, uh, wat was het bij al boterhammefretters of broodfretters? Broodfretters. Nee, dat zou hem niks kennen. Maar ja, hij was nog niet zo hard ook zijn. Nee. Maar dat van die ovens dat hij nu zeggen altijd thuis, ja. Dat moet in Bekkersiel toch wel bekend zijn. 12 ogen en 13 ovens. Ja, ja. Oh, het waren nooit. Ja. Ah ja, het is geen huis gelijk hier, hè. <laughs> nee. ja. Allee, ik ah, dus, kon dan de volgende laten. Natuurlijk bedankt de jongen, ja, dag zinde, ja. tot genoeg dag. daag. Terwijl we nog even wachten naar de volgende, onder nog bellen uh, Van uil, ja. dat is eigenaardig hè? we willen zeggen dus, uh, dat is geen uil, zeggen We bedoelen ja. we met een slumme ja. of dat is een steenuil, eh, of een bosuil, ja. of een kerkeil. Maar als we dan nou zeggen, uh, de algemeen bekende uitdrukking, een uiltje vangen, dan zeggen we niet een uiltje vangen, dan zeggen we een uilten vangen. Ja. Raar, ja, dat, dat is raar, hè? Dat dat een ene keer ulten is. Ja, dat ja. Het verkleinwoord van aal is ulten. Ja. Dat heeft te maken met wat we misschien de taal kunnen noemen: de, de verkorting van een vocaal. Dus als je ja. in een verkleinwoord zit. dan heb je inderdaad een, een verkorting een baat. Ja. Een, een boy. boy ja, dat het is hetzelfde. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat zijn verkortingen, ja. Ja, ja, dat is wel een interessant verschijnsel, uh, dat alleen veel komt in verklaan worden. Goedemorgen. Dat ja, dat is Herman. Nee. Dag Herman. Ja. Die kloon, dat, dat is ook en bleu. Ja, ah, een bleu ook. Embleu. Ja. Of mijn slechtingen ja stel we dingen niet te laag misschien ja maar slecht dingen ja ja Goed maar slecht dingen aan doen ja, slechte dingen aan doen daar wil je nog meer doen toch ja ja ja, ja. ja, ja als je ja, een minder proper werk moet beginnen dat zeker hè. Ja, dat was, ja ja, ja en, en dus uh, dingen met de werken zal dan ook wel werkdingen zeg je dat ook niet Herman ja maar werkdingen ja, ja, ja, ja, ja. maar werkdingen maar oh, toch meest zijn slecht slechte dingen slecht dingen ja. Ja, ja. Ja. ja we gaan te spelen ook hè en dan een kloon uit die stuk zeggen we maar nog een ander woord voor ook hè. Overal. Nou, ja. ja, natuurlijk. Overal, nou, vooral. Ja, dus, dus, dus maar al, een kloon, ja. Dat is al geen assassinum meer. Nee, nee. maar dan dat kloon, ja, dat is in vergelijking met de, de witte kloon, hè. dat is ook zoei stuk. Baas ja. ik ik toch? Ja, dat ja, ja, ja. zal er zeker mee te maken hebben. Ja. ja, ja. Incontinent, ja. ja. Uh, dan Hoe drukken luk... wij dat uit, Herman? Ja, ja zijn slot is kapot. <laughs> ja. Of ja. zijn slot is kapot. Uh, of luptheid. meer weet ik er ook niet van. Ja, en niet mee ophaven, op listen. Ja, hij kan zijn dingen niet ophaven, ja, ja, dat is ook waar. Zijn, zijn water, Zijn water die ophaven, ja, ja, dat, is ja. Ook, dat is ook juist, ja, ja. Dat is toch wel een schoen, ja, hè, Ja, ja, ja, ja, ja. Zijn water ophaven, ja. Het doorgroeien van de groenten, opschieten, hè. Ja. Dat is geen, de ja. apparaat schiet op, of ja. dat staat en ooit in schiet op. Oh. Ja. dat zal een groeistoornis zijn zeker, of? Uh, ja, of of toch iets in de groei? Te wordt en, uh, ja, het ja, te warm misschien, ik weet het ja. ook niet, ja, of te veel vocht, en te warmte, dan die niet eens te eraf gaat, dat Ja. Dan schiet dat op, ja. Ja. Salo dat opschiet. Ja. De gevoelloosheid, ja. ik heb geen bewaard in mijn armen, in mijn hand. bewaard ja. Bewaad of bewaard. Ja, ja. ja bewaard ja ja dat is, dat, is, dat is nog iets iets origineel hè ja ja, ja. ja geen bewaard meer nee ja. ja komt van het uh, oude Nederlandse bewoud. w o u d a ah, d Be mm. Bewoud. ja bewater. zeg Herman, en als het nou zo echt kaat is en um, ja je hebt geen handschoen aan ja, en één keer dus zo'n twee vingers met dat bloed nu weer gestroomd is deze mut ja, ja, ja. Als ja. ja, ja. ik de den. <laughs> ja. Ze tintelen natuurlijk ook. Ja, ja maar... dat is als ik, ik een herwormt. Ja, kan het hier doen, tintelen. Mijn vingeren zijn dood? Ja, voilà. Ja, ze ja, zijn <laughs> dood, hè. Ja, zo'n spierwit, hè. Ja, ja. ja. dat ja. is bij mij lang geleden gebeurd, maar hè, vroeger, als we klein waren, hadden we daarop, hè. Ja, ja. Met die kabas te dragen of zo. Ja, vingeren zijn dood, ja. En als het vroeger dan krokken, hè, ja. als ze dat serieus hebben, hè. Dat is juist. En dan gaat dat wanten vergeten. Ja. ja. Wanten, want dan schoenen hadden we niet. Hè. Nee, nee, wanten. Het Twa waren wanten, hè? Ja. Ja, ja, de nust, ja dat was ook zo. Een staver. Een Ja, maar ze spraken in elk geval van generaties. Dat was een strijk, hè? Een generatie. Een strijk. Ja, ja, of, of een. Een afdeling van een familie. Een andere broer, dat getrouwd ah, ja. Dat was een andere strijk, hè? Van een ah familie. ja. We hebben ervoor een synoniem en een andere dek. Nou, dat ja. dek ook, ja. ja. Maar, oh, maar ik ken toch meer goed met andere strijks, Ja. Dat is een strijk dat kinderen in Mazel woont, of een strijk dat hè? Dus van één familie. Dus broers die had, of zusters, die uit één weggegaan waren hè, ja, naar ja. andere dorpen ja. En daar woont nog een strijk van onze familie. Ja, ja dat is, is juist. De Polde familie grote grote hè? Ja, en die ja. huren dan een grote zaal af. En daar komen die strijken En, maar... en <laughs> per strijk hebben die een andere kleur. En dan ah, ja? kun je zien, deze vandaag strijken van stam dus, ah, zo, ja, ja. van de, de grootvader, hè, de ja. buurt ervan, just. de kinderen ervan enzovoorts Ja, dat werd nogal gedaan. Ja. Uh, dat zijn vooral uh, families waar dat er iederst een van uh, stamboom onderzoek doet. Oh, ja, ja. ja. En daar komt en ik op het gedacht, maar ga ik er veel baan winnen als ik die allemaal een keer roep. Hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb dan zo nog een keer moeten drukken voor iemand uit de streek. Oh ja. Zo, ja, een stamboom dat zo verzameld ja, ja. uh, ja. met al die verschillende kleuren, ja en daarna zat hij in. Ja. Ah, ja, ja. En dan kon dat als weten het weet, tjè, wie ze hadden direct aan de kleur, Hierna en in van dat boek, dat gaven op dat fiest. Yes. kost te zien, blad, groen, rood enzovoort, dat is vandaan. Het ja. kwam allemaal naar dezelfde stamvader, tot zover dat het gerokt is vanoien. Ja, ja, ja, Natuurlijk. Ja, dan was het een maar hier. Voilà, dat was mijn bijdrage. Zeg Herman, in verband met de, die kinderen. Uh, waarvan, of van wie de beide ouders uh, ah, gestorven zijn. Ah, ja, ja, ja. De beide, uh, alle tweeën. Wie is kind natuurlijk? Oh, yes. he, ja, ja, ja. Maar uh, maakt men geen onderscheid als de kinderen uh, ouderloos waren? Of als wel de moeder of de vader was overleden? Ja, dus de, ja ze maken zeker onderscheid. Hè. Maar hoe dat ze dat weer zeggen, kan er in ieder geval nu direct niet op komen. Nee. Hier. Goed. Bestendig weer, ja, het staat vast. Het weer staat vast. Ja. Bestendig blijven van het weer, hè? Ja. Maar de, de wind uh, moest daarin uh, geweldig veranderen en dan was er een volkswijsheid uh, in verband met het weer. Met wind en weer bij Ja. Ja. En de, ja, mogelijk. Ja, dat moet opkomen, Ja, dat is juist. Dus niet zo gemakkelijk. Nee, nee, nee. Goed, ja. ik laat het aan een andere. Bedankt, Herman. Bedankt, Herman. Tot de volgende Noste keer. Jan. Hallo? Ja, Antoine. Ja, het ja, Zeg met alle geleerde woorden daarvan. incontinentar, dat zal ja. niemand ja. goed verstaan, hè? Zou het pijzen? Maar als we wel naar de school gingen. Want nu, die mensen hiervoor, die hadden meer op grotere mensen, hè? Ja, maar Als we ja. naar de school ja. Ja, gingen, ja, ging. ja, en dan liep ja. er daarin, dat is ja. met zo'n twee bruin strepen op zijn benen. Hè. Ja. Wat riep het dan broekschater? Ja. Een broekschater, hè? Ja. Die kan ook zo'n zo, zo dingen niet ophalen, hè? Ja, dat kan een malheur zijn ook, hè? Ja. Oh, maar gewoonlijk hè, van tijd in de klas was dat al van dat. Hè, als hij op zijn bank nog zat, hè? Ah ja. En dan, dan achter het school dan riep allemaal broekschater, hè? Ja, ja. ja, ja, ja. Een stuggenouger zitten. Er zit een stuggenouger. Ja. ja. He, uh, komt iemand binnen is dat man niet thuis? Niet in, dan zit hij een stuge Hij ja. zit boven. Ja, een stage. Ja. En daar een half stage ja. en een achterkamer. Zo, je weet, als je een trap naar boven gaat, ja. halfweg de trappen dat hem draait, kunnen dan zo'n een, een kamerken binnengaan. Ja. Gewoonlijk, wat als ze naaien en zo, daar zeggen ze ook een half stage ja. tegen. He. Ja, ja. Ja, dat is geen dak, he, plat. Balea. Een <coughs> salopet zeggen ze dat hier niet. Tegen werkleden, ze zijn ze zijn een okay, overal het, uit ja. Brussel binnen zeker. Goed ja. af van toch, ja. ja. Maar een kloon, dat is hier nogal... Ja, ja, ja, maar dat zeggen ze en overal, he, dat is het ja. oudste een kloon. Ja, je kent in, het, uh, in uw steek ook een kloon? Ja, ja, ja, ja, toch? ja een kloon. He. Ja, ik heb dan een keer gezegd, daar, uh, van z'n neus hukt, dat is nieuws, en zijn ja. handtukt, dat is geld of slagen. Ja, ja. Dat, en zo dan, heb je het ook, zeg. He. Ja. Uh, iemand als zijn avers doet is een wees hè? Ja. en iemand van de twee doet is een half wees hè? zeg je ja. dat hier niet? Ah, wel, het is dat woord dat we vroegen hè? Ja, ja ik denk het wel. Ja. Een half wees. Ja. De vraag was of de Assenaren een half is ook kennen? Ah, ja, maar na ja, zullen ze misschien in gang raken. Hè? Misschien hè? Ze zijn in gang En met die broekschuiven zullen ze misschien stok nog in gang Zeg nog een goede zonde. Daar had wij beste jongen. Hallo. Ja. dat mag toch een vraag bouwen. Ach, ja, zeker. Ja. Ter tuig tijd trouwens. Ja. Mevrouw Jans. Bestendig weer. Het bestendig weer. is het koeweer is weer. De wind rood, mot weer, stof vast. Draaiende winden de staande weer. Ja, ja. wind, stond weer. Ja, weer. Stond weer, zeg wel. Ja, ja. Stoon de wind, de weer. Ja. ja, ja, dat zeggen wij hier. Is dat dat bedoeld? Ja, ja, ja, ja. Stoon wind. Wat is dat? Ja. Stoon de wijn zeggen wij. Stoon je weer, ja, ja. ja. En nee, uh, werklied Weet je wat we nu ook tegen zeggen? Man, werk ah, ja. plunje. Plunje, Ah, wat Ja, ja. plunje. Ja. Dat doet hij toch niet? Nee. Ons moeder sprak ook van een plunje. Ja, toch nog een plunje. En ik heb er nog een plunje, Anga, niet slecht, alleen dat geweld mij door. Ja, zeker. Ja, een plunje. Ja. continent, ja, ik kan zijn water niet ophaven. Zegt die toch ook, ja? Ja, dat is iemand die. Ja, nou, verhaal van van. moet je veel niet aatsen, niet Nee, nee, nee. Een ziekte of iets, ja. Ja. Ik kan zijn water niet ophaven, ja. Ja. Uh, niet stabiel zijn, waggelichtig. Waggelichtig. Ja. ja, of de tafel en het werkwoord. Ja. Uh, ja, iets dat waggelichtig naar een stoel, met een en een beetje ja. kutte stoelen, of iemand dat slechte hangt is, nogal waggelichtig, of een is naar een kop zit. Ja. ja. Je zult ja. waarschijnlijk ook wel een werkwoord kennen, dat uh, diezelfde betekenis ongeveer uitdrukt. Van dat stoel of daar. stoel, dat stoel. Wiebel of waggelen. Ja. Ja, het zit erin. We zeggen dat twee bij je een Ja? Ja. Nee, dat was echt wel niet. Nee, nee. En dan een manoeuvre. Ja, een manoeuvre, ja. Een manoeuvre. Dat is een ongoedschulden. Ja. Dat zijn manoeuvres, ja. Ja, omdat ik het nog niet goed na. Nee, dat is nog niet gezegd. Ja, en van dat ploegverband, de uh, vrugen ah, op gewoon. Uh, opgaan zeg Ja, de vrugen gewoon, ja. En de loten doen, en de loten doen, ja. Iets <laughs> ja. ja. uh, st stond ze nogal met de vrugen. Ah ja, stond Ik met stond de met de vrugen. Ja, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. <coughs> uh, van gewone komaf, af. Uh, je zegt, zoek, uh, Ben ik ik ook mocht een werkmansbroek geskut? Ja zeker, ja, dat doet de dikke. Situatie. Ja, of je een boerenbroek geskut, ja, ja. Uh, Van beide ouders dat doet zijn, of de vader toch dat doet is, hij moet bemoeid werden. Zeg dat wel, hè? Ja, we kennen ah. wel de moemboer. Ja. ja. En hij moet bemoemboerd worden. Ja, dat is een voogd. Krijgen, ja, er moet een voogd ja. ja. werden. worden. En er is een, een, een, een taakverver opgesteld, op dat ja, ja. dat moet gedaan ja. zijn. Ja, ja, klopt. Dat is als de vader gestorven is. Ja, als de vader gestorven ja. is, ja. Die moet er een, een voogd gekozen worden. Ja, ik, ik ken ook dat begrip volle, uh, volle wie of half wie Een half wie is, ja. Toch. Maar het is toch niet courant, hè? Nee. Nee. nee. nee. Het is zo niet courant. Uh, wat is van nou? Toeken, uh, vogelentoeken. Ah ja. Dat doe je toch ook, hè? Dat heb je ook gedaan. Of, of ja, dat heb je ook gedaan. Hè. Dus dat is ook hetzelfde, er en pesten? Nee, net nooit, joh. nee. de vijfde nooit, joh. Juist, net zij taken kwamen, hè? Ja, van beneden met een stok. Weet ja, ja. Je niet wat ik eruit vind, hè? Ja, maar ze erop kropen, ollen van tijd uit. Ja, ja, eh, toeken ja. En eh, de toeken dat kun je al niet. Die, de plattentoeker. De plattentoeker. toeker. Ja, omdat hij Poulen willen we de, de kiezen van maskers te toeken. Ja. Maar de plattentoeker is een naam voor een man die een heel jonge vrouw al heeft. Ah, Ja, <laughs> nou, Dat kostte niet. Nee. Nee. nee. Ja, dat nou, is wat we een. Een ouder man met jongere vrouw. Ja, we worden nog al jaren verschillen zo. Well, ja, de... Dat is een plattentoeker. toeker. Ja, ja, ja. ja. Gat. Een oogdoeken en groen en dat weten we ja? wel, maar, ja. maar, maar dat wordt platte toeker genoemd, weet ik niet <laughs> ja, <coughs> ja, maar dus eh, van het Duitse uh, verleden week wist ik niet wat het was. Eh. Uh, ja. Maar ooit, uh, wij mogen ze ooit maken. Zij maar komen nooit maken in mijn eigen oos of ze maar komen verwacht niet meer op in de dij of iets. Zo. Ja. Maar dat ooit schon dat, uh, dat is niet. niet. Nee, dat is in je kind. Ja. Dat was alles vandaag. Ik ja. nog telefoon... Het is te hopen dat ze binnen geraken hier ja? Ons, ja, is ja. ja. ik leg af. Bedankt ja, voor Jander, dat is ja. genoeg, he. Dag. Dag, van beneden hier. Ja, niet van beneden? Van dag, ja. Het is verder niet stabiel, dat zeggen wel een wiegelwaggel, he. Dat is wiegelwaggel? Ja. De tafel staat wiegelwaggel. Wiegelwaggel, ja. En ja, bestendig weer, ze zeggen ze wel, draaiende wind, staande weer. Dat. Ook steun de ja, ja. ja, dat zeggen ze ja. dus ook, he. Ja, ja. Maar met de winter hadden we al spreken van uh, de baan en de vrouw. Ja, ja. En ja. je weet wat dat is, ja. De baan en de vrouw. Ja. Is die gepasseerd, hè? Ja. Dat, dat is zo'n strook, hè? Dat is zo'n strook, ja. Dat is een, een tyfoon of... Ja, ja, ja. ja. De baan en de vrouw is gepasseerd, ja. ja. En van de maan weet je wel wat dat is? Ja. ja. Van de maan is van de maan Ja, dat weet ik niet wat dat betekent. Het is eigenlijk een verraspeling, het is maar. Nou, he. Maar... Ah, van de maar. de maar, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. Ah, zo, ja. Van de maar bereden, ja. Ja, ah, ja. En wat betekent dat, eigenlijk? Uh, ja, eigenlijk. Ja. Is van de maar bereden? Ah, wel, ehm. Uh, gedacht hè. Iemand dat een bepaalde gewoonte eit. zonder echt alcoholieker te zijn. van alle dagen een aantal pinten te drinken. Ah. En zoiets, hè. Ah, zo. Of zijn druppeltjes. En daar wij plots opgenomen. en daar liggen ze eruit. en ze weten dat niet. Dat kan. Minste 24 uur vieze dingen zijn op krijgen. Ah ja. En dat hé, daar, daar mankeerde in ieder keer een, een aantal een dosis, dosis alcohol. Ja. Soort, uh, Als is in de kliniek binnen en oh. dat werd gezegd, eh, ja. geven ze het in aan hè, voor dat zijn af te brengen. En ik ging zo in een bezoek en, en dat zei, goh, oh, nou heb ik iets veugat. Ik ben van nacht van de maren beren zo'n Heel de kamer dronen en zo van al. Hé. Zo, Allee, ja. ik paas dat het zoiets is. Ja, ja. zo'n een, een therum-therum of wel iets. maar ja. ja, dus dat vind nog niet is werk, ja. het hoogste geval, maar het ja, ja, ja. is een gevoel dat helemaal... Ja, ja. ja. Uh, kennen het in de zin van uh, nachtmerries, hè. Ja, Zalacht, nachtmerries, nachtmerries oh, ja. Nachtmerries ook, ja. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja zo. Oh ja, Allee, bedankt. Maar het is in, de, in ieder geval, het grondwoord is mare, ja, dus uh, ja, een mare, bericht, dus ja. een mare ja. uh, tijding, een droeve tijding, ja, een, een mare. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Alweer dan weet ik wel iets. Ja. <laughs> bedankt. Ja, dag, dag gedaan. Ja, dag weer ja. van beneden. Goeiem, Maurice. Goeiem, ja, dat ben ik, dat is Maurice, ja. Uh, dat plattenzoeker van madame Ja. Ik kan wel een maalzoek Ja? Ja, zeg. Oh, ja? Ja, ja, ja. In dezelfde betekenis. In de zullen betekenis, ja. Want dat is dus degene die werkelijk, dus uh, heel jonge meisjes, dus uh ja, als Lekker aan ambiance. Ja, ja, ja. Ja, zeker het best. Ja. Ja, ja. Precies dat ze zelf dan hij zou te weegelden. Ah ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dan is het wie gehouden. Ja, de wieg ja. En dan dus in verband met Verlee en Wijk Ja, ja. En we hebben gezegd dus, vooral dat er een variant op is, zijn we dan in zijn blote gezet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Ja, mij niks meer nou, dan Ja, niks meer zijn hebben dan heel erg in zijn blote gezet. Ja. En over dat weer, dus van aan draaien de wind, maar het is de hoek, hoe we de boeren zeggen, hoek. als de wind in dat gat blijft, komt er geen verandering in het weer. Ah ja. Hij zit in dat gat. In het Hij zit in dat, ja, de wind zit in groen goed gat. Ja. En tot zolang dat het in dat gat blijft zitten, ja. dan verandert ja, ja. het weer niet. Dat is juist. Dat waren de grote mannen van de weerbericht nee, om de boeren vroeger, hè. Ja, ja, zeker, ja, ja. En sommige mensen die veel op de baan waren, hè. Ja, ja. ja hebben uh, dat dus ook zoek opgeschreven dus of dus, ah, ja uh, uh, ook dus wat, iets wat onstabiel staat dat staat dat wagenlechtig of wiegelwagenlechtig. wiegelbakken uh, dat, dat kennen we ook ja wij kennen eigenlijk ook het werkwoord uh, wiebakken ah ja wiebakken ja ja ja natuurlijk ja maar wiebakken dus daar is toch meer dus dat zegt ze toch meer uh, van, van een wiel dat uh, dat uh, niet uh, rond rood. Dus we, en we dat de spaken, dus een beetje geschiet staan, dus dat, dat is toch ook wiebakken. Ah ja, dat, dat wiel, Een wiel, wiebakken, wie, wie ja, omdat de spaken loszitten en zo. Dus. Ja, ja. ja. spaken, ik schrijf het meteen op. Ja. En dan, dus, voor, wij kan je ook ook dus aan Aris ja, Ja. Wallen zeggen, dus, van Aris Meer een vee. ja, ja. Vee. En dat is dus bij ons, is dat het dus, waarschijnlijk. Maar hun Mazel dus gebruiken ze van alles veel minder, maar dat zeggen ze dus, dat, dat is Ziest. Ziest, ja, juist. Ziest. ziest. Nee, dan zal ze, dat... Ja, zal zeker, zeker niet komen, als ze ziest, ziest niet komen. Ja. Maar dan is het een Ziest ook, en dat is juist. Ah, René, ja. zal, René zal hem dan nog wel herinneren ja, ja, dat ziest. er een muzikant was in Mazo. Ja. Dat dat altijd zo, dat is Ziest, zeker. Ja, <laughs> jojo, ja, zeker. Zicht, ziest, Ziest of Ziest? Zist. Ziest, ziest. Ziest. ziest. Dat is bij ons juist, hè? Just, dus hij we, altijd bevestigen, hè? Altijd bevestigen. Dat is zist. Ja. zist, ja. De secretaris dus, Saveu en hij is altijd maar jouw secretaris. Dat is zist, zist secretaris. Dat, zist, ja. Ja. <laughs> ja, dat is waar. Maar dus Zist is niet Ziest, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat is helemaal iets anders, dus dat is dus een uh, synoniem van vanares, Ziest. Zullen ze dat in, in, in zinsverband eens kunnen uh, gebruiken, Maurice? Uh, well, ja, nou, bijvoorbeeld uh, uh, uh, op een vergadering, dus is iemand afwezig, en uh, dan zeggen ze gewoon dan: Lui zal zien dat dit in de weg gekomen is, dat niet ah, gaat komen. Zo ja, ja, ja. Ja, inderdaad, ja, ja. ik had vanaris. de soms anares of vanares. ja. ja, ja. ja. Dus wellicht waarschijnlijk. Wellicht waarschijnlijk dus, ja. Ja. ja wellicht waarschijnlijk. Goed. Maar ik zou Geire weten dus dat ze dat INS ook geboren hebben. Nee, dat had ik je toch nooit genoteerd, hè. Zie je est... nee. nee. ja, het? Nee, of in de omgeving. We vragen het meteen over, ja. over de radio, hè. Zie je het? Zie je het? dat ja. dat ja. gebruikt wordt in de zin van anares vanares. in de ja. betekent van wellicht. Ja, ik zou dat toch ergens eens bij Goed, Goed zo. Bedankt, Maris. Tot, tot ja, Marie. Ja. Ja. Hallo. Ja, het is ja, Dr. Antoine. Ja. Zeg, mij van de maan bereiden. Ja. maar dat heb ik hier al veel horen zeggen en ja. in andere betekenissen hè? na niet in slaap kunnen geraken. Hè? Ik ben van de maan bereiden, maar niet in slaap geraken. Hè? Allee, ja. en het is van de maan bereiden. Als ik het niet in vindt in die betekenis heb ik dat hier ook al gehoord. Hè? Ja, ja. Maar het is van de maan bereiden en niet te vinden. Ik heb daarachter gezocht en gedaan en niet te vinden. Ja, ja. Ik weet nee. niet, uh, komt dat van dezelfde van Mare, maar ik denk dat dat niet, hè. ik denk dat dat meer zo... Uh, Daar moeten we een aanvraag naar doen. En, en zes van de maan breien, dat zeggen ze ook, hè. In uh, welke vrienden? Nou, dat weet ik niet, maar dat heb ik ook al dikwijls gehoord. Zes van de maan breien in die zo zenuwachtig rondloopt en, uh, en van de os naar de ijzel, zo. je kunt ja. dat hebben, hè. Ja. Zes van de maan bereien, want dat zeggen ze bij ons niet, hè. En dan valt dat op, hè. Ja, ja, tuurlijk. Dus. En uh, aftoekeren, een paard aftoekeren. Afjakkeren? Ja, afjakkeren. Als je ja. nu in dat, dat in het veld aan het rijden is en, en hij zit er met de zweep op te slagen en te doen, hij is dat pijt aan het aftoekeren. Hey. Ja, ja. En een toeker, een toeker dat kende. Ja. Ja. Ja, een toeker, ja. Ja, maar een toeker, een man, een toeker. Ja, ja. Je dat er niet veel van terecht rechten brengt zo, hè. Hij is bezig aan, aan toekeren en aan toekeren en hij krijgt dat daar niet in, in elkaar. Ah, nee, toch niet? Dat kennen we niet, hè? Ja, dat is ook een toeker, hè? Ja. Hij uh, toekt, Hij uh, krijgt het niet niet bedingen, ja. hè? En aftoekeren, dat paard, ik zeg ja, dat zijn ja. ook twee dingen zo. Ja, zeg, bedankt. Best, uh, daar gaat wel een. Hallo? Hallo, ja, dat is allemaal in verband met die. Uh, in Vlaanderen zit dat ook een, een op een stroep op klein wild. Een toeker. Ah ja. Tja. Voor een stroop? Dat is al zijn, ja, ja. Een stroep op klein wild op Aalzen en op ja. een, en, en uh, Dat zeggen ze. En dat van die. Maar is er in Oost-Vlaanderen? In Oost-Vlaanderen, ja. ja. En die café zeggen ze een zouge hè? is dat hè? Ja, dat ja, ja, is zoiets, je ja, ja, ja. kent dat verwerpje zo ja. ja, dat is een mannetje ja, dat je moest dat misschien dat dat uh, een een gewichtje doen, Ja, ja, ja. En je zet dat in gang, ja, ja, en dat mannen. is een zageman. Ja, je in dat uh, weer ze, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, altijd hetzelfde ontzeggen is, ja. Uh, ja. Uh, dan zeggen ze, als ze dat machine kunnen geplaseren, ja. zeggen dat is een zager. man. Een zageman. <laughs> dan zeggen ze bij jou, nu ik daar zit op een wier. Op een wier zit ja. ja. En als het blijft blijft, op een dubbele weer. Op een dubbele weer, ja. <laughs> ja. Voilà, dat is ja. het. Ja, bedankt. Oké. Okay, Tot goed. genoeg, he, meneer. Daag. Ja, de zageman, de zageman opzetten. Ja, je ziet dan alles hoe je in duits staan, hè. Maar ja, ik pas dat er nog uitdrukkingen voor zijn, hè. We een keer moeten. moet hem bezig worden, hè, op ja, de weer. Ja, maar we weten niet, staan? staan, nee. René. Ja, we weten de zageman staan, Ja. Hè. Allee, het verwerp, hè. Ja, maar <laughs> ik heb me toch nog nooit niet gang weten zitten. Nee. Toch Ook niet maar, als wilde stonden. Het staat dikke beetje zo hoog, dat ze ja. niet goed uitkwinden. Ja, we dan dat een beetje vragen. Zou kunnen. Geef nog iets van Nijl, René? Oh wel, ja. Ik heb uh, daar zo een gezien, omdat daar toch enorm veel van in vandalen staat. Ik doe dat zelden in vandalen gezien. En uh, ik zocht eigenlijk naar de juiste betekenis van, je hebt een eilige gewoond, maar ze zijn verhuisd. Ja. Oh, wel wel. Wilde ik wilde geloven dat ik dat niet wist, wat dat de juiste betekenis was. Ja. Ik paan, uh, ja, geen al te slimme. Dat geen verstand aan van commerce of wat dan voel, maar dat heeft ermee niks te maken. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. En alleen dat zijn we het nost misschien. Oh, ja. U luisterde naar onze 297e aflevering van Dielecte op U Steek Radio Viva. En graag tot volgende zondag. Tot Nosterwijk.